Het is vijf uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Buitenlandse bedrijven mogen in Mexico naar olie gaan boren. Een nieuwe wet heft het 70 jaar oude monopolie... van het Mexicaanse staatsoliebedrijf op. President Peña Nieto zegt dat zijn land de hulp van buitenlandse oliebedrijven nodig heeft... om zijn voorraden te kunnen exploiteren. Het congres in Mexico heeft de wet vorige week aangenomen... en binnen een paar dagen hebben de meeste Mexicaanse staten ook hun handtekening gezet.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 Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO. Wordt. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug in onze radionacht, die dit keer gericht is op keerpunten. In alle vormen en hoedanigheden. Keerpunten in het leven bijvoorbeeld. Omslagen in het weer. Gemoed dan wel geluk of tegenspoed. Overgangen, die zijn ook op allerlei manieren te beleven. En grotere keerpunten buiten jezelf. Dat zouden bijvoorbeeld revoluties kunnen zijn. En dan als je daar weer over nadenkt, die zouden toch ook heel erg bij jezelf... bij de mensen zelf moeten beginnen, die revoluties. De Franse revolutie. Dat was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw. Waarbij de Franse monarchie werd afgeschaft... en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd... werd ten val gebracht. En in drie jaar werd de monarchie helemaal afgeschaft. Kees Vlaanderen die maakte er in een bijdrage van Human een prachtige vijfdelige serie over. Vannacht hier bij Woord. Deel 1 daarvan getiteld Marat en Cordet. Wat was het doel van je komst naar Parijs? Marat vermoorden. Wat heeft je bewogen tot deze misdaad? Zijn misdaden. Welke misdaden? De ondergang van Frankrijk en de burgeroorlog die hij in ons land heeft ontketend. Waarop baseer je dat? Hij was de aanstichter van de septembermoorden. Ten einde dictator te worden, heeft hij het vuur van de burgeroorlog aangestoken. Hij heeft de soevereiniteit van het volk met voeten getreden. Door jongstleden juni de girondijnse afgevaardigden uit de conventie te hebben laten verwijderen en arresteren. Zo'n afschuwelijk misdrijf kan niet zijn beraamd door een vrouw van jouw leeftijd. Iemand moet je ertoe hebben aangezet. Ik heb niemand in mijn plannen gekend. Het was geen mens die ik heb vermoord, maar een wild monster dat bezig was het Franse volk te verscheuren. Op 9 juli 1793, bijna vier jaar na het uitbreken van de revolutie, vertrekt een jonge vrouw van 24 jaar vanuit haar woonplaats Caen per diligence naar Parijs. Haar naam is Charlotte Corday. Ze verkeert in de onwrikbare zekerheid haar vaderland te gaan verlossen van de man die de idealen van de revolutie heeft verraden. Jean-Paul Marat, de bloeddorstige schrijver van het blad La Mie du Peuple. De vriend van het volk. Dat gele ding met groene kleren en grijsgele uitpuilende ogen. De lippen van een reptiel en een grote paddenbek. Hoe lang nog, o oh, onfortuinlijke Fransen, moeten jullie deze verschrikkingen nog verduren? Al te lang hebben intriganten en schurken hun persoonlijke ambities boven het algemeen belang laten prevaleren. O, oh, mijn vaderland. Jouw ongeluk breekt mijn hart. Ik kan je alleen mijn leven geven en ik dank de hemel dat ik vrij ben om daarover te beschikken. Ze was nogal lang en erg mooi. Alhoewel een beetje robuust, had ze een goed en nobel figuur. Haar teint was blank als melk, fris als een roos en zacht als een persik. Het weefsel van haar huid was erg teer. Je kon het bloed in haar aderen zien stromen. Ze bloosde erg snel en werd dan een lust voor het oog. Ze had mooie diepliggende ogen, maar haar blik was wazig... Haar kind stak enigszins naar voren, maar in haar voorkomen was ze een en al charme en voornaamheid. Haar kastanjebruine haar kleurde goed bij haar teint. Haar houding was niet altijd even onriskelijk. Ze had de neiging om haar hoofd te laten hangen. Als Marat, de laagste van alle schurken, wiens naam staat voor ontelbare misdaden... eenmaal gevallen is onder het wrekende mes, zal de montagne beven... Danton en Robespierre zullen verbleken... en alle anderen op hun bloedige tronen gezeten schurken... zullen huiveren voor de donder die de goden, brekers der mensheid... zullen ontketenen ten einde hun val des te dieper te maken. De reis van Charlotte Cordes zal drie dagen duren. Haar vader heeft ze gezegd dat ze naar Engeland is vertrokken. Een paar vrienden, waaronder de Girondin en Barberoux, weten dat ze naar Parijs is... Maar niemand kent het ware doel van haar reis. Ze zijn hier een scène aan het voorbereiden. Ja, dat heeft uh, veel weg van een film over de Franse revolutie, heb ik het idee. Ik denk haast dat het scène gaat worden over... Uh, het moment waarop Camille Desmoulins op de tafel springt... en het volk oproept om tot daden over te gaan. En de legende is... wil dat hij... Uh, een van de bladeren uit de bomen rukte... en die op zijn uh, jasje spelde. En dat als een soort uh, kleur van de, van de revolutie wilde uh, introduceren. En uh, binnen korte tijd was de boom dus helemaal kaal geplukt. Ja, nou ja. Iedereen liep met zo'n groen... Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Nee. Nou ja, zo'n soort decoratie op je, op je jas. Dat werd de kleur van, uh, van de revolutie. Later zou de kleur groen uh, dankzij Charlotte Cordet... Uh, in de kleur van de Contra-revolutie uh, veranderen... vanwege de groene linten die hij zij op haar uh, zwarte uh, hoed droeg. Ja, ja, ja. En waar zijn we nu? We zijn nu in het, de tuinen van het uh, Palais Royal. Dit was uh, voor en tijdens de revolutie een soort ja, vrijplaats. En, uh, allemaal bordelen, theatertjes, cafés, boekhandels. Hier werd veel subversieve literatuur... En pamfletten werden voor de revolutie werden hier aan de man gebracht door comporteurs. De politie had hier geen enkele juridictie, omdat dit het uh, particuliere eigendom was van de hertog. Dus er kon hier meer of meer van alles gebeuren. En het was ook een soort broedplaats van allerlei revolutionaire ideeën, of zo vlak voor de revolutie. Ja, en dan springt Demoulin daar op die tafel en roept de burgers op om in verzet te komen. Tegen de symbolen van het absolutisme, waaronder natuurlijk de Bastille, de beruchte gevangenis. Ja. Op 5 mei 1789 werd koning Lodewijk XVI door het financiële bankroet van de staat... gedwongen om voor het eerst sinds 1614 de Staten-Generaal bijeen te roepen. De levensomstandigheden van de Franse bevolking waren beroerd... Er heerste honger en de boeren konden de enorme belastingdruk... en de overige feodale verplichtingen niet meer dragen. Tijdens de zitting van de Staten generaal speelde zich de eerste revolutionaire tevreden af. De derde stand riep zich op 17 juni uit tot nationale vergadering... en op 20 juni legde zij in de kaatsbaan de eet af... niet uiteen te zullen gaan voordat zij Frankrijk een grondwet had gegeven. De gespannen hoop van het Parijse volk op verlichting van haar lasten en honger sloeg om in angst toen Lodewijk XVI troepen rond Parijs en Versailles liet samentrekken... en de hervormingsgezinde minister van Financiën Necker ontsloeg. Dat nieuws werd voor de volksmassa's van Parijs... de aanleiding voor de bestorming van de Bastille, het monument van slavernij. Ze hoopten er wapens te vinden om zich daarmee te kunnen verzetten... tegen het aristocratisch complot. Het volk behaalt de overwinning. Het leger ontbindt zichzelf. De revolutie is begonnen. Wat was dat voor een vrouw, die Charlotte Korte? Nou, volgens alle beschrijvingen was dat een mooie, jonge vrouw. Afkomstig uit Normandië, waar zij was opgegroeid. Ja. Ook een beetje dromerige, eenzelfige vrouw. Die vol was van allerlei republikeinse idealen. Idealen die zij had ontleend onder meer aan het werk van haar overgrootvader. Corneille, beroemde 17e-eeuwse toneelschrijver. Die allemaal toneelstukken over het Republikeinse Rome had geschreven. Over helden als Cicero, Cato, Brutus. Mensen waar Charlotte zich in grote mate mee identificeerde. En ook de idealen van de Romeinse Republiek. Idealen als vrijheidslievendheid, vaderlandslievendheid, opofferingsgezindheid, Het liever sterven voor je idealen dan te leven onder tirannie. En het was met dergelijke ideeën dat... Uh, ...Charlotte uh, eigenlijk de revolutie inging. Het gekke is dat toen de revolutie uit, uitbrak... ...Charlotte uh, haar intrek had genomen in een klooster enkele jaren daarvoor. En in, ja. juist in 17. Toen was ze, toen moet ze zo 21 zijn geweest. Moest ze 21 zijn geweest. En op dat moment had zij juist besloten, gek genoeg, om de gelofte af te leggen. Had ze dus besloten om non te worden. Ja. Maar dan in 1791 dan worden alle kloosterorden opgeheven. En wordt ze dus weer uh, teruggegooid in die wereld waar zij eigenlijk afstand van had genomen. En het is dan eigenlijk dat ze de gebeurtenissen van de revolutie... met steeds grotere belangstelling gaat volgen. Ook vanuit die achtergrond natuurlijk van... Uh, haar uh, geboeidheid door uh, wat zich in het verre verleden... in het, in het Republikeinse Rome heeft afgespeeld. Ja. In 1768, ergens in Normandië, wordt Marie-Anne Charlotte Corday-Darmont geboren. Ze is een telg uit een oud kleinadelijk geslacht. Oud, maar arm. Haar vader bezit weinig meer dan zijn titel. In 1782 verhuist de familie naar Caen. De dood van de moeder in 1783 is een zware klap... zowel voor Charlotte als voor haar vader. In een sfeer van rouw en verdriet... raakt Charlotte onder de indruk van het werk van Rousseau de schrijver van het sociaal dat voor revolutionaire leidraad in de revolutie zou worden. De vader van Charlotte is niet langer in staat zijn beide dochters te onderhouden... en weet ze onder te brengen in een klooster... waar Charlotte in 1789 besluit non te worden. De revolutie die in datzelfde jaar uitbreekt... gaat aanvankelijk langs Charlotte heen. Maar als ze in 1791 met het opheffen van de kloosterorden... in het wereldse leven wordt teruggeworpen... is ze vol enthousiasme voor de revolutie. De septembermoorden in 1792, de val van de Girondijnen en de executie van de koning vervullen haar echter met afschuw. In de vroege ochtend van 21 januari 1793 wordt Lodewijk le Dernier, de laatste, door Parijs naar het schafot gereden. Langs de route staan 80.000 meest gewapende mensen in doodse stilte opgesteld. Om kwart over tien betreedt Lodewijk de 16e ondersteund door zijn biechtvader, het schaffelt. Hij probeert de menigte nog toe te spreken... maar het aanswellende tromgeroffel overstemt zijn woorden. Om twintig over tien valt tenslotte zijn hoofd... dat volgens het bekende ritueel aan het publiek wordt getoond. weer klinken de kreten. Vive la nation en vive la republiek. Lieve vriendin, heb je het verschrikkelijke nieuws gehoord... en bongt je hart niet, net als het mijne van verontwaardiging? Ik tril van woede en afgrijzen. Dit is nog maar een voorproefje van wat ons nog te wachten staat. Iedereen die ons vrijheid zou kunnen brengen, wordt omgebracht. Het zijn slagers. Ik ben verre van gerust op het lot dat ons wacht een verschrikkelijk despotisme als het volk wordt geslagen. Of zullen wij een geriptis ontsnappen en ten prooi vallen aan skillen... als het volk niet tot bedaren wordt gebracht? Ze zat natuurlijk vol met, het, met idealen, of tenminste, met die idealen... van de Romeinse Republiek, de ideeën die altijd een rol zijn blijven spelen... in haar hoofd. En ook de ideeën van Rousseau, die toch wel een belangrijke rol... hebben gespeeld in die hele aanloop tot de revolutie en ook tijdens de revolutie. Rousseau is natuurlijk iemand geweest die heel veel heeft betekend... voor heel veel mensen in die periode. Maar wat was nu de essentie van de boodschap van Rousseau? De boodschap van Rousseau was, uh, of niet zozeer zijn boodschap... maar het feit dat zijn werk het uitzicht leek te bieden... op, uh, op de stichting van een, uh, van een zelig gefundeerde min of meer egalitaire republiek waarin vrijheid, gelijkheid en deugd... hand in hand konden gaan. Dat was Vooral ook iets... deugd ook. Deugd was een, een woord wat iedereen in de mond had in die tijd. Vecht Dat was een, uh, een belangrijk begrip in die tijd. Ja. En dat was toch iets wat heel veel mensen aansprak. Is dat het nou ook wat uh, Cordair dan waarschijnlijk zo heeft aangesproken? Enerzijds dat constateren van dat verval. wat zij misschien ook heeft gezien. En anderzijds die deugdzaamheid die... Uh... Ja, waar mensen van uh, allure een, een nieuwe samenleving zouden gaan zicht. Ja, inderdaad. Deugdzaamheid. En ja, de, de grote, grote helden. Het, uh, dat was toch iets wel wat Charlotte aansprak. en ja, Het grappige is dat die revolutie... Dat, dat, uh, er zijn wel grote namen aan verbonden. Maar Charlotte vond op een gegeven moment... dat die revolutie in handen was gevallen van mensen... die toch weinig te maken hadden met de helden waarover zij in haar jeugd zoveel had gelezen. Op een goed moment uh, was zij van mening dat de revolutie in handen was gevallen... niet van deugdzame helden, maar van uh, ambitieuze, gecorrompeerde kleine mannetjes... die alleen maar hun eigen belangen en hun eigen kleine ideeën uh, probeerden te verwezenlijken. Ja. Is dat het moment ook waarop bij haar het idee groeit om zelf een heldendaad te gaan verrichten? Charlotte vond op een gegeven moment dat zij een daad uh, moest stellen... om aan de ontaarding, aan de verwording van de revolutie een einde te maken. En op welke manier... dat, uh, dat is lange tijd... Uh, uh, heeft hij er al naar gezocht... van wat, op welke manier kan ik dat nu het beste aanpakken. En ja, op een gegeven moment uh, heeft hij besloten... dat er eigenlijk maar één manier was om, om die daad te stellen. En dat was... Uh, Moord. En dat was moord. Ja. Wij zijn ten prooi gevallen aan schurken van allerlei slag. Zij laten niemand met rust... en zij vervullen een mens met afschuw voor deze republiek. Al onze vrienden worden vervolgd. Graag zou ik mijn oom naar Engeland nareizen... maar God heeft een andere bestemming voor ons uitgekozen. Zal ik het doen... Of zal ik het niet doen? Waar gaan we heen, Henny? Wat is dit? Dit is uh, de Cour de Commerce. Een ja. uh, soort passage. Er waren zich allerlei restaurantjes, cafeetjes, en winkeltjes. Ja. Uh, Stond het dat vinden... ook al in die, in die tijd? Ik denk het wel, ja. Het ziet er altijd wel zo uit, dat er al een hele tijd staat. Ja. Maar uh, we zijn eigenlijk op zoek naar, uh, naar een heel beroemd café en hier is het. De Prokop. De Prokop. En hier uh, dronk Mara en toen een, uh, een kop koffie samen met zijn uh, geestverwanten. Maar hij heeft ook in de buurt gewoond hier, hè, geloof ik? Ja, ja, uh, grappig. Naast het... Uh... Ja, dat is heel naast grappig. Het, uh, hij woonde naast het uh... café. Ja. En uh, vandaar waarschijnlijk ook dat hij hier regelmatig uh, een regelmatige gast was. Ah, de menukaart. Uh, <laughs> even kijken oh, wat, uh, wat leuk is om. Uh... Hier. Uh, ja, hier. La Charlotte Cordé. Maar... La Charlotte Cordé. Is een colis de Fri Rouge? Dat is een nagerecht. Een nagerecht. Uh, wat staat hier nog meer? Hier, Le Cratin de. Macaroni Voltaire. Voltaire. Le bel moule farci Bonaparte. We kunnen ze hier allemaal eten, stuk voor stuk. Alle revolutionaire <laughs> kunnen hier genuttigd worden. Le tête de Vaux, Le de, de, de, de, de de guillotine. De Le bris de, de mort, de fromage, Salon monsieur de tailleur. Marat was kort van gestalte, ter noot 1,50 meter lang. Zonder grof of dik te zijn was hij niettemin krachtig gebouwd. Zijn schouders en zijn borst waren breed, de buik mager, de dijen kort, de benen krom, de armen stevig en hij bewoog ze met kracht en bevalligheid. Op een nogal korte nek toeg hij een hoofd met sterk geprononceerde uitdrukking. Zijn gelaat was breed en benig. De neus als van een adelaar, plat en zelfs ingedrukt. Onder de neus een iets wat vooruitstekende bovenlip. De mond van middelwater grootte en dikwijls in één der mondhoeken opgekruld door een trekkende beweging. Hoog voorhoofd, grijs -gele, doordringende van nature zachte... zelfs lieflijke ogen met vaste blik. Weinig wenkbrauwen, de tint loodkleurig en flets de baard zwart, de haren bruin en verwaarloosd. Hij liep met opgeheven hoofd rechtop en naar achteren met een regelmatige pas... die in beweging kwam met een slingering van de heupen. Als hij in gezelschap sprak, dan scheen hij hevige geagiteerd en eindigde hij zijn volzin bijna altijd met een beweging van zijn voet... die hij naar voren draaide en waarmee hij op de grond trapte... terwijl hij plotseling op de punt ging staan als om zijn kleine gestalte op te heffen... tot de verhevenheid van zijn mening. Hij kleedde zich zeer onachtzaam. Zijn achterloosheid op dit punt wees op een algehele onbekendheid... met de vormen van mode en smaak. En men kan gerust zeggen dat hij zelfs het aanzien wekte van onzindelijkheid. Als jij hem zou moeten karakteriseren, wat, wat was die Marat dan voor een man? Ja, Marat. Marat was, was een man die werd verteerd door uh, ambities... Uh, die overtuigd was van zijn uh, superiore geest. Maar werd achtervolgd door, door mislukkingen, tegenslagen en, en, en miskenning. Die ambitie, die verschrikkelijke uh, grote ambitie... om iets te zijn en man van betekenis te zijn, heeft hij die, die altijd gehad? Ja, die heeft hij uh, altijd al gehad, als we zijn... Uh, uh, een kort autobiografisch portret wat hij ooit heeft geschreven... als we het mogen geloven, dan werd hij al vanaf zijn uh, jongste jaren verteerd... door een uh, enorme eerzucht, zijn Amour la gloire, zoals hij dat noemt. En dat begon al heel jong, toen hij nog maar een jaar of 16 was... heeft hij geprobeerd om, uh, om uh, toestemming te krijgen om mee te mogen... met een wetenschappelijke expeditie naar uh, Rusland... die uh, de planeet Venus uh, zou gaan observeren... terwijl die voor de zon langs uh, schoof... Iets wat hem uiteindelijk niet is gelukt. Hmm. Maar het uh, is pas de eerste, dus hij laat zich niet uh, uit het veld slaan. En um, in uh, 1760 komt zijn moeder het uh, overlijden. En er is dan toch kennelijk niet zoveel meer wat hem thuis houdt. En uh, hij besluit om aan het uh, zwerven te gaan. En uh, zwerft door Frankrijk, Toulouse. Hij komt uiteindelijk in uh, Bordeaux terecht, waar hij een. Uh, Mediciïne studie gaat volgen. En uh, om in zijn levensonderhoud te voorzien een baantje vindt. Hij wordt uh, onderwijzer. En, uh, maar dat, ja, het is toch niet uh, precies uh, wat hij wat wil. En in, uh, in het jaar dat hij in Bordeaux uh, verblijft... dan verschijnt opeens uh, het boek van, uh, van de 18e eeuw. La Nouvelle Louise van Rousseau. Een roman in brieven. Die overal in Europa voor... Uh, betraande zorgt. en het is werkelijk de bestseller van de, van de, de eerste bestseller uh, van het literaire bedrijf zou, zou je kunnen kunnen zeggen en Mara is ontzettend onder de indruk van uh, niet alleen van het boek wat hem uh, ontzettend aanspreekt maar het wekt ook uh, de ambitie bij hem op om, om zelf te gaan schrijven en de plaats om, uh, om schrijver te zijn of te worden is in Parijs het culturele centrum van nou, niet alleen Frankrijk... maar van Europa in die tijd. Waar een uh, jongen met ambities zoals maar oh, als die iets wilde bereiken, dan uh, moest je dat toch wel uh, in Parijs doen. Vanaf mijn vroege jeugd werd ik verteerd door l'amour de la gloire. Eerzucht. Een hartstocht die dikwijls van doel veranderde... maar die mij nooit een ogenblik heeft verlaten. Op mijn vijfde wilde ik schoolmeester worden. Op mijn vijftiende professor. Op mijn achttiende schrijver. Op mijn twintigste een scheppend genie. In Parijs zoekt Marat direct aansluiting bij de grote filosofs. Bij encyclopedisten als Diderot en d'Alembert. Maar de toegang tot hen wordt hem geweigerd. Marat is teleurgesteld, maar het ligt niet in zijn aard... om zich er al direct door uit het veld te laten slaan. Na een zwerftocht door Europa... vestigt hij zich in Londen als ongediplomeerd arts. Hij schrijft er een traktaat over de wisselwerking tussen lichaam en geest... onder de titel De Mens... Ook schrijft hij het politieke geschrift De Ketenen der Slavernij. In Engeland weet Marat een zekere reputatie op te bouwen... maar het is hem niet genoeg. Hij koopt een doktersgraad aan een Engels universiteit... vertaalt zijn geschrift in het Frans... en keert in 1774 naar Frankrijk terug... in de overtuiging dat hij alsnog de erkenning zal vinden die hij verdient. Terug in Parijs komt hij van een koude kermis thuis. Voltaire boort zijn traktaat over de mens de grond in... En ook Diderot heeft er weinig goede woorden voor over. Marat is furieus en spreekt van een samenzwering. Als wonderdokter lijkt hij aanvankelijk meer succes te hebben. Na de wonderbaarlijke genezing van een adellijke dame... die aan TBC zou hebben geleden... maakt hij naam als genezer van de ongeneesbare, de docteur Marat. Totdat hij wordt ontmaskerd als kwakzalver en zijn wondermiddel als kalk opgelost in water. Nog geeft Marat niet op... Hij sluit zich op in een laboratorium om er enige maanden later weer uit te komen... in de overtuiging dat hij zijn tijd honderd jaar vooruit is... en Newton ver achter zich heeft gelaten. Zijn bevindingen over het licht biedt hij ter goedkeuring aan aan de Académie des Sciences... die het afwijzen. Het is de genadeklap voor Marat. Hij is woedend over het onrecht dat hem is aangedaan... en het despotisme van de Académie... die verzameling charlatans, bedriegers, kwakzalvers en windbuilen... Maar Ra is er diep van overtuigd dat alom complotten tegen hem worden beraamd. Die overtuiging nestelt zich stevig in zijn paranoïde brein en zal hem niet meer verlaten. De eerste symptomen van zijn huidziekte openbaren zich. Wellicht een aandoening die psychosomatisch van aard is, symptomen van de achtervolgingswaan die hem beheerst, maar daarmee niet minder pijnlijk. Vijf jaar voor het uitbreken van de revolutie is Marat veroordeeld... tot een obscuur bestaan aan de zelfkant van de samenleving. Maar dan, in 1788, als Marat ziek op bed ligt, op sterven na dood... hoort hij het nieuws dat in mei 1789 de Staten Generaal opnieuw bijeen zal komen. Dat nieuws maakte op mij grote indruk. Ik onderging een heilzame crisis en vatte nieuwe moed... Zuchtend onder de druk van de vervolging door de Academie des Sciences... greep ik de kans die de komst van de revolutie mij bood... om mijn onderdrukkers van mij af te schudden... en de mij toekomende plaats op te eisen met beide handen aan. Vlak voor die revolutie leidt hij een kwijtend bestaan. man is uh, miskend, uh, het is allemaal niet gelukt. Dan breekt die revolutie uit. Is dat ook persoonlijk voor Marat een omwenteling in zijn bestaan? Hij beslist... Niet alleen zag hij voor Frankrijk een, een nieuwe toekomst weggelegd. Maar ik denk, en zelfs belangrijker op dat moment... heeft hij toch wel gezien dat dit misschien een, een nieuwe kans is geweest. En toch zeker de laatste kans die hij met beide handen heeft moeten aangrijpen... om alsnog uh, roem en uh, bekendheid en erkenning te krijgen... waar hij altijd al naar heeft gestreefd. En hij heeft het ook werkelijk zo, uh, zo geformuleerd. Wanneer komt voor Marat nu de doorbraak? Nou, het echte hoogtepunt van zijn revolutionaire carrière ligt wat verder uh, weg. Die komt pas in uh, 1793. Uh, maar het keerpunt zou ik willen zeggen in zijn uh, carrière komt wanneer hij besluit om uh, te beginnen met de publicatie van een krant, een kroniek van de revolutie. Uh, die bekend is geworden onder de naam Lamy du Peuple. En dat is echt een uh, briljante set geweest. Uh, van Met dat blad heeft hij zich uh, eindelijk de bekendheid uh, weten te verwerven... waar hij zo, uh, waar hij zo lang naar uh, heeft gestreefd. Maar van het begin af aan eigenlijk werd, het, uh, werd het blad gekenmerkt door een toon van, uh, van ge ja, rauwe gewelddadigheid en uh, een bijzonder opruiend blad. Het volk komt alleen in opstand wanneer het tot wanhoop wordt gedreven door de tirannie. En haar wraak is in beginsel altijd rechtvaardig. Wat betekenen de druppels bloed die het volk tijdens deze revolutie heeft laten vloeien... bij de stromen die een Tiberius, een Nero, hebben doen vloeien? Ga naar de abbey grijp de priesters, de officieren van de Zwitserse Garde en hun handlangers... en rijg ze aan het zwaard. Op de ochtend van 2 september 1792 komt in Parijs het bericht binnen... dat Verdun wordt belegerd en dat de Pruisische legers... onder leiding van de hertog van Brunswijk optrekken naar Parijs. Op last van de commune wordt onmiddellijk alarm geslagen. Alarmschoten en alarmklokken weer klinken overal. De stadspoorten worden gesloten en alle strijdbare mannen... worden opgeroepen zich te melden op de Champs de Mars. In deze overspannen sfeer neemt de angst voor verraad hand over hand toe... En al gauw verspreidt zich het gerucht dat er een opstand zal uitbreken in de gevangenissen. Een opstand die de vijand in de kaart zal spelen. De angst hiervoor is zo groot dat er al snel slachtoffers vallen. Op de middag van de 2e september wordt een groep priesters die de eet hadden geweigerd... en naar de AB werden gebracht door hun bewakers gedood. Daarna trekt een grote menigte naar de gevangenis in het carmelitum waar een bloedbad wordt aangericht onder de meer dan 150 priesters die daar gevangen zitten... Vervolgens zijn de gevangenen in de AB het slachtoffer. Daar wordt een geïmproviseerde volksrechtbank ingesteld. Eén voor één worden de gevangenen voorgeleid, in staat van beschuldiging gesteld en gevonden. Waarna zij op bloedige wijze om het leven worden gebracht. Al met al worden meer dan 1100 gevangenen om het leven gebracht. Waaronder een groot aantal gewone misdadigers, prostituees en jeugdige delinquenten. Wat is dan het hoogtepunt in zijn carrière? Het hoogtepunt komt, uh, komt een paar jaar later... wanneer uh, Marat is gekozen in de, in de conventie. Inmiddels de derde nationale vergadering die, uh, die Frankrijk uh, rijk was in die tijd. En waarin hij uh, toch wel de, uh, de motor is geweest achter de val van, uh, van de Girondijnen. Het feit dat hij die ten val heeft weten te brengen... beschouwde hij toch zelf denk ik wel als zijn, als zijn uh, mooiste uren. En het uh, was inderdaad ook zo dat op dat moment dat uh, machten invloed van Marat uh, hun hoogtepunt hadden bereikt. Er werd echt naar hem geluisterd en uh, hij was een man van, uh, van invloed in die tijd. Het zou echter uh, niet lang, uh, lang meer duren. Op 20 september 1792 komt de conventie bijeen om op 21 september... voor de afschaffing van de monarchie te stemmen. Jaar 1 van de Republiek en de Gelijkheid begint. Ondertussen wordt de conventie beheerst... door het conflict tussen de Girondijnen en de Jacobijnen. De Girondijnen, de liberale republikeinen... vonden dat de revolutie was voltooid en slechts geconsolideerd hoefde te worden... terwijl de Jacobijnen verregaande sociale veranderingen voorstonden. De Girondijnen verzetten zich tegen het gewelddadige radicalisme... van de Jacobijnen, de commune en de secties... in wie zij niets anders dan anarchisten, stichters van wanorde en oproerkraaiers zagen. Marat schijnt zo'n smerige verschijning te zijn geweest... dat hij door de meeste afgevaardigden, zelfs zijn geestverwanten... werd gemeden. Vuile kleren, ongewassen en onwelriekend... wilde niemand in zijn buurt zitten. Een keer... Toen Mara de afgevaardigde Louvet wilde aanspreken... en een hand op diens schouder legde... draaide deze zich om en beet hem vol afgrijzen toe... raak me niet aan. Mara laat ondertussen geen gelegenheid voorbijgaan... om de Girondijnen aan te vallen. Maar voorlopig trekken de Girondijnen nog aan het langste eind. Blootstaand aan duizenden gevaren... omringd door spionnen, politieagenten en moordenaars... spoed ik mij van de ene schuilplaats naar de andere... dikwijls zonder twee nachten in hetzelfde bed te slapen. 500 spionnen zoeken mij dag en nacht. Wel aan. Als zij mij ontdekken en vastnemen, zullen ze mij wurgen... en ik zal sterven als een martelaar voor de vrijheid. Op 25 september wordt Mara ervan beschuldigd een dictatuur te willen... en de septembermoorden te hebben aangesticht. Mara vraagt het woord, vanaf het spreekgestoelte. Zo klinkt het aan alle kanten. Ik heb in deze vergadering een groot aantal persoonlijke vijanden. Er wordt geroepen. Allen. Wij allen. Ik heb in deze vergadering een groot aantal persoonlijke vijanden. Ik roep hen op zich te schamen... en zich niet te verzetten met vruchteloos geschreeuw, geroep... en bedreigingen tegen de man die zichzelf heeft gewijd aan het vaderland... en hun eigen welzijn. Laten zij mij een ogenblik aanhoren. Ik zal hun geduld niet misbruiken... Ik geloof dat ik de eerste politieke schrijver ben... misschien de enige in Frankrijk sinds de revolutie... die heeft gesteld dat een militair tribune, een dictator, een driemanschap... misschien het enige middel is om verraders en samenzweerders te verpletteren. Is het een misdaad dat ik heb gesteld dat dat het enige middel was... dat ons van de afgrond kon redden? Is het een misdaad dat ik de wrekende hand van het volk... Boven het hoofd van de verraders heb afgeroepen. Zelf dictator geworden heeft het zich weder te ontdoen van de verraders. In de vergaderzaal klinken kreten als naar de B, naar de B en aanklacht, aanklacht. Als het rumoer weer tot bedaren komt, haalt Marat een pistool tevoorschijn en richt het op zijn voorhoofd. Als zou zijn besloten om mij in staat van beschuldiging te stellen, had ik mij op deze plaats door het hoofd geschoten. GELUIDEN op 31 mei 1793 worden opnieuw de alarmklokken geluid en alarmschoot afgevuurd. Tegen 5 uur in de middag verschijnt een grote menigte gewapende demonstranten bij de conventie. Ze eisen het ontslag van de Girondijnse leiders. De volgende dag vindt er koortsachtig overleg plaats tussen Mara... de comités van Algemene Verdediging van Openbaar Welzijn en de Commune. Ze besluiten de zaak niet te laten rusten en opnieuw in het offensief te gaan. S'avonds, zo wil de mythe luidt Marat eigenhandig de alarmklok. Op 2 juni laat het comité van opstand de conventie omzingelen... door gewapende gewesten onder leiding van Henriot. Terwijl binnen wordt gedebatteerd over het lot van de Girondijnen. Tijdens het debat horen de afgevaardigden dat de zaal is omzingeld. De meesten proberen door de omzingeling heen te breken... maar de sans commandant Henriot dreigt zijn kanonnen af te vuren... Marat, die is achtergebleven en vanaf de gaanderij luid wordt toegejuicht... bijt de terugkerende afgevaardigde toe. Ik beveel u allen terug te keren naar de post die u zo lafhartig heeft verlaten. Het is Marat die de lijst voorleest met de afgevaardigden die gearresteerd moeten worden. Langewinet, Rabot, Vernio, Jeansonnet, Cadet, Barbarou, Brissot, Louvet. Uiteindelijk gaat de conventie akkoord met de arrestatie van 32 Girondijnen waarvan er 22 de dood zullen vinden op het schafot. Even kijken ja, hoor. 137. 138. Waar, 100... waar ben je naar op zoek? We zijn nu op zoek naar uh, de plek waar ooit een... Uh, winkel van een messenmaker is geweest. Een winkel waar Charlotte Cordet... Het mes heeft gekocht waarmee ze Jean-Paul Marat heeft neergestoken in zijn bad. Ja. Wanneer kwam ze aan in Parijs? Charlotte was 11 juli na een tweedaagse reis vanuit Caen per diligence in Parijs gearriveerd. Was dus inmiddels al twee dagen in Parijs. Ja. Op die dag dat ze dat mes ging kopen, 13 juli 1793, zaterdagochtend om een uur of acht, was ze uit haar logement vertrokken en wandelde ze rustig naar het uh, Palais Royal, waar we nu, nu zijn. Hé, hey, hier is het. Hier is het dus, nummer 177. Hier was dus die messenmakerij? Hier was een messenmakerij gevestigd, waar Charlotte Corday... Het mis heeft gekocht waarmee ze Jean-Paul Marat van het leven heeft beroofd. Wat is ze vervolgens gaan doen? Vervolgens, het was nog te vroeg om, om al naar Marat toe te gaan om haar, om haar plannen ten uitvoering te brengen. Dus uh, kocht ze een krant van een straatvindertje en zette zich neer op een van de banken in de tuinen om, om de krant te gaan lezen. Ja. Wanneer uh, gaat ze voor het eerst naar het huis van Marat toe? Dat is uh, later op de dag. Om rond een uur of uh, tien staat zij op... en uh, loopt naar een, uh, een koets die op de Place de Victoire staat. Vraagt aan de koetsier of, uh, of ze hem naar het huis van Marat wil uh, rijden. Ze ging er uh, als vanzelfsprekend van uit... dat de koetsier uh, wel zou weten waar uh, het appartement van uh, Marat zich bevond... Dat bleek niet het geval te zijn, dus hij moest informeren bij een van zijn collega's. En na wat heen en weer gepraat uh, werd het juiste adres uh, bekend. En, vertrok, en vertrok, vertrok de koets met Charlotte Cordé in. naar uh, de Rue de Cordelier in de Faubourg Saint-Germain. Ik ben gekomen om Burger Marat te spreken. Ik heb belangrijke inlichtingen voor hem over de toestand in mijn geboortestad Caen... waar de samenzweerders zich hebben verzameld. Wij wensen geen bezoek. Wij willen onze rust. Wie Marat iets te zeggen heeft, die moet hem schrijven. Het huis waar Marat woonde op het moment dat hij vermoord werd, is niet meer terug te vinden. Nee, dat, uh, dat bestaat niet meer. De hele uh, straat... Van destijds de Rue des Cordeliers die is uh, platgegooid En er zijn andere huizen andere straten opgebouwd en aangelegd. Het moet hier wel, in de dat buurt moet hier zijn, wel geweest zijn. De Rue de l'École de Medicine uh, is volgens alle beschrijvingen de straat uh, die de plekken dichtst benadert. Alhoewel er toch weinig meer is wat, uh, wat aan die tijd doet herinneren. Nadat nou Cordeliers de eerste keer bij Marais is langs geweest en is uh, weggestuurd door uh, Simone Evraar... Um, wat doet ze dan? Dan gaat ze terug naar haar logement, het Hotel de la Providence. Ze besluit dan om een, uh, om een briefje te schrijven aan Mara. Uh, een briefje waarin ze schrijft dat ze nieuws heeft over de complotten die in Caen, waar uh, de meeste girondijnen die uh, hebben weten te ontsnappen, terecht zijn gekomen. Ze heeft nieuws over de complotten die daar worden gesmeed en uh, wil dat nieuws graag aan uh, Mara vertellen, want ze vindt dat het, uh, het van het belang is dat hij dat uh, weet. Ze laat dat briefje bezorgen bij Mara en uh, trekt zich terug op haar kamer... Uh, om op antwoord te wachten. Afweer enfin, dat antwoord dat komt niet, dat blijft uit. En dan begint ze toch uh, op andere manieren te zinnen om um, uh, bij Mara toegelaten te worden. En dan opeens herinnert ze zich het, uh, het bijbelverhaal... waarin uh, over uh, Judith en Holofernes... Judith die Holofernes heeft uh, omgebracht. En uh, ze heeft daarin gelezen dat alvorens Judith de tent van Holofernes tracht dat ze zich extra mooi en verleidelijk heeft opgemaakt en aangekleed om uh, geen verdenking op te, op te wekken. Nu was Charlotte niet iemand die erop uit was om, om mannen te verleiden, maar uh, zoals gezegd, het doel heiligt alle middelen. Uh, ze besluit om een kapper te laten komen om haar lange krullen naar de laatste mode te laten knippen. Uh, trekt haar mooiste jurk aan en uh, doet een nogal modieuze zwarte hoed op met uh, de bekende groene linten. En al dus uitgedorst en gewapend met het briefje... waarin ze een beroep doet op, uh, op de bescherming van uh, Marat. Hij vertrekt ze s'avonds om een uur of zeven weer richting uh, Rue de Cordelier naar het huis van Marat. Ik ben gekomen om deze brief te overhandigen... waarin ik nogmaals verzoek om bij Marat toegelaten te worden... Ik ben ongelukkig en kan daardoor aanspraak maken op zijn hulp. Laat me nu binnen, het gaat om zijn leven. Ik moet Marat over de toestand in Caen berichten... waar ze bijeen zijn om hem te gronden te richten. Dat is onmogelijk. Misschien over twee of drie dagen. Wie is daar aan de deur, Simon? Het meisje uit Caen, met een brief, een verzoekschrift. Laat Later bij me. Charlotte betreedt de kamer waar Marat in zijn bad zit. De enige plaats waar hij de hevige pijnen van zijn huidziekte nog kan verdragen... Een nat laken ligt over zijn schouders. Een in zijn gedrengte zakdoek is om zijn hoofd geknoopt. Een plank op het bad doet dienst als schrijftafel. Aan de muur hangen een kaart van Frankrijk, twee pistolen... en een plakkaat met erop de woorden... La mort. Charlotte neemt plaats op een stoel naast het bad... zodanig dat Marat zijn hoofd moet omdraaien om haar te kunnen zien. Hij legt het werk waar hij mee bezig was terzijde... grept een vel papier en vraagt Charlotte... Hoe staan de zaak in Caen? 18 afgevaardigden beramen daar een opstand. Hoe luiden hun namen? Pétion, Louvet, Gadet, Buzot, Barbaroux. Mooi zo. Binnen een paar dagen zal ik hen laten guillotineren. Na die woorden staat Charlotte op, haalt de dolk uit haar halsdoek en stoot het wapen, diep in de borst van Marat. Waren het de Girondijnse kranten waarin je las dat Marat een anarchist was? Ja. Ik wist dat hij Frankrijk in het verderf stortte. Ik heb één man gedood om honderdduizend anderen te redden. Lang voor de revolutie uitbrak was ik al republikein. En aan moed heeft het me nooit ontbroken. Is het niet zo dat je hebt geoefend voordat je Marat neerstak? Ach, het monster. Hij ziet me aan voor een gewone moordenaar. Wie heb je aangezet tot de moord? Een aanslag beraamd door iemand anders dan ikzelf zou ik nooit hebben kunnen uitvoeren. Alleen ik heb het plan beraamd en uitgevoerd. Denk je dat je hiermee allemaal raas hebt vermoord? Met deze ene dood zal de andere misschien voldoende schrik zijn aangejaagd. Hier heeft ze opgesloten gezeten. Hier heeft ze opgesloten gezeten. Dit is uh, de conciergerie, een van de beruchte revolutionaire gevangenissen. Het voorportaal van de dood werd het ook wel genoemd. Omdat uh, van hieruit uh, meestal de laatste rit naar de guillotine op de Place de la Révolution uh, begon. Dan uh, wordt ze voorgeleid voor het uh, tribunaal revolutionair en veroordeeld. Dat is op 17 juli, de volgende dag al, ja. Dan wordt, uh, vindt het proces tegen Charlotte plaats. Tijdens het proces was er opgevallen dat uh, een man haar portret zat te tekenen. Houwer. Uh, of dat maar of dat precies geweest is, weet ik niet helemaal. Ik dacht dat het een uh, soldaat of bewaker uh, is geweest. Zij zag dat en Houwer uh, kreeg ook later toestemming om... Uh, tijdens haar laatste uur om het portret af te maken. En Charlotte uh, die gaf zelfs enkele suggesties uh, ter verbetering van het uh, portret... Ja, ja. En dan uh, tegen de avond, tegen het uur of zes... Dan betreed, dezelfde dag uh, nog als het... Uh... Dezelfde dag als het proces, ja. Er zit, uh, zit maar een middagje tussen eigenlijk. Uh, Betreedt Sanson, de beul, uh, haar cel om haar toilet uh, te prepareren. Uh, dat betekent dat er haar haar uh, afgeknipt, afgeschoren werd. Zelf mocht ze twee lokken afknippen. Eén van gaf ze aan Richard, de conciërge van, uh, van de gevangenis. En de andere gaf ze aan Hauer, de portrettekenaar. Ze krijgt het rode hemd aan van de, van de veroordeelde moordenares. En uh, nou ja, zo uitgedost uh, wordt ze geboeid op de mestkar gezet... die er uiteindelijk naar de guillotine zal brengen. En het grappige is dat meestal moest die weg staand worden afgelegd... maar Sanson had kennelijk uh, toch een klein beetje medelijden met, uh, met die eenzame... en toch wel een ja, trotse vrouw die daar op die kast stond... dat uh, hij haar een uh, krukje aanbood... Maar uh, ze gaf aan dat ze liever bleef staan. Vergeef mij, lieve vader, dat ik zonder uw toestemming over mijn leven heb beschikt. Ik heb veel onschuldige slachtoffers gevroken en heel wat rampen voorkomen. Eens zal ons volk de schellen van de ogen vallen... en zal het blij zijn dat het bevrijd is van een tiran. Vaarwel, mijn lieve vader. Ik bid u, vergeef mij. Of liever, verheug u in mijn lot. De zaak is het waard. Vergeet deze regel van Corneille niet. Misdaad leidt tot schande, niet het schavot. Morgen sta ik terecht. 16 juli. Zie je die meskar al naderen? <laughs> dat zou iets te veel gevraagd zijn, denk ik. Het is ook niet dat het verkeersplein geworden. Dat hij het niet meer in het huidige verkeersbeeld past, wat je, wat je hier ziet. Ja. En dit was het plein, hè? Dit maar... was uh, het plein. Voorheen uh, Place La Révolution. De plaats waar de guillotine stond opgesteld. Waar heeft hij gestaan? Nou ja, misschien wel waar uh, nu die obelisken... Omhoog torend. Waar kwam Charlotte vandaan? Daar links, in het midden. Uh, vanuit de rue Saint-Honoré draaide de kar de rue Royale in. En toen was het nog maar een heel klein stukje naar de Place La Révolution. Uh, onderweg, uh, misschien wel leuk om te vertellen, was er een uh, flinke donderbui losgebarsten boven Parijs. Een donderbui die een einde maakte aan de Hittegolf die uh, Parijs al een paar dagen had geteisterd. De regen doorweekte het rode hemd van Charlotte. En daardoor werden haar wilderige vormen zichtbaar onder het hemd... tot zichtbaar groot genoegen van de omstanders. Ja, en dan komt ze daaraan? Ja, ze komt aan. De guillotine komt in zicht. Sanson, we hebben het al gezegd, had misschien een beetje medelijden met Cordet. En ze ging een beetje half voor haar staan... om haar het uitzicht op de guillotine te benemen... Maar uh, Charlotte vond het eigenlijk uh, helemaal niet erg om dat ding te zien. En ze was eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Ze had nog nooit een uh, guillotine mogen aanschouwen. En dat zei ze ook van, uh, ja, gezien de positie waarin ik nu verkeer... Uh, heb ik natuurlijk het recht om nieuwsgierig te zijn uh, naar het apparaat. Ja. Dus uh, nou, ze bekeek het instrument ook met aandacht. Hoe moet ik me die uh, feitelijke terechtstelling voorstellen? Nou ja, de, de kar uh, hield stil bij de trap die uh, naar het schafot uh, voerde. Charlotte ging die trap op en kwam op het schavot terecht. Uh, haar halsdoek werd verwijderd. Alle obstakels die het mes tegen kon komen op, uh, op zijn weg naar beneden... Uh, moesten werden verwijderd. Vandaar ook dat het haar werd afgeknipt, dat kragen werden verwijderd. Uh, zo ook de halsdoek van uh, Charlotte. Daar protesteerde ze even tegen, maar ja, het maakte toch allemaal niets meer uit. Dus uh, ze legde zich daar alweer heel uh, snel bij neer. Ja. Uh, nou, dan wordt ze op de plank vastgebonden. Uh, bijna met vreugde zou je kunnen zeggen, gaat ze op die plank liggen. Ze wordt vastgebonden. Uh, het gaat allemaal heel snel. De plank wordt naar voren geschoven. Het mes valt naar beneden met een doffe klap. En het hoofd rolt in de mand. En dat was het einde van uh, Charlotte Corday. Nadat het hoofd van Charlotte Corday is gevallen... Een paktelijk rode beulsknecht het hoofd uit de mand, toont het aan de menigte en geeft het een paar klappen op de wangen, tot ontzetting van de toeschouwers, die later beweren dat de bloedeloze wangen nog eenmaal rood werden van verontwaardiging. Hier zijn wat lijsten. Hier zal ik op moeten staan. M. M. Nou, dit is het pantheon. Kelders, althans. Hier werd de grote van de revolutie, de uh, gebracht... van de revolutie uh, bijgezet. Ook uh, de grote uh, mannen die de revolutie uh, geestelijk hadden voorbereid... Voltaire en Rousseau, ja. uh, werden hier uh, tijdens de revolutie bijgezet. En uh, zijn de enige twee uh, die hier nog overgebleven zijn. Althans uit die tijd. En uh, Marat heeft hier uh, ook gelegen, al is het maar uh, kort geweest... Wat is er met het lijk van Mara gebeurd nadat hij vermoord was? Uh, met het lijk van Mara... Uh, David, de schilder, uh, die uh, belast was met uh, de begrafenis, de uitvoering... de regie van de begrafenis... Ja. Uh, heeft iemand gehuurd om uh, het lijk op te zetten... in een zo dramatisch mogelijk uh, pose. De pose waarin, hij, uh, waarin Mara in het bad uh, was gestorven... dat kostte nogal wat moeilijkheden... Uh, het lichaam werkt niet erg mee, lijkverstijving en dat soort dingen. De huidziekte van Marau was ook niet al te bevorderlijk voor, uh, voor het balsamingsproces. Uh, dus dat uh, veroorzaakte nogal wat moeilijkheden. En met veel pijn en moeite is dat ook eigenlijk gelukt. En werd uh, de hele zaak tentoongesteld in uh, de kerk van de, van de Cordeliers En daaromheen stonden alle attributen waardoor Mara zo bekend is geworden. Het bad waarin hij is neergestoken, een inktbad, zijn schrijfpen. Ja, er werd dus meteen een cultus van gemaakt. Van en Ja, af. er ontstond meteen al een soort, soort cultus rond Marat. Kinderen werden gedoopt, Mara. Le Havre werd Havre Marat. Montmartre werd Montmartre. Dus, uh, ja, en er stond een soort, ja, bijna heilig hart. cursus rond, uh, rond, uh, rond Marat. dat had te maken met het feit dat... Uh, na de balseming, of voor de balseming... het uh, hart van Marat uit zijn lichaam was verwijderd. En rond dat hart van Marat... dat uh, later, een paar dagen na zijn begrafenis... Uh, in een urn werd opgehangen onder het geweld... van de, van de vergaderzaal van de koloniers... ontstond een, uh, stond een ware... Heilig hartcultus, uh, kun je wel zeggen. Ja, ja. Maar uh, ja, januari 1795 uh, was het feest alweer uh, afgelopen. Uh, de borstbeelden van Mara die werden stuk geslagen. Uh, zijn beeldenis uh, werd verbrand. Het hart verdween uit uh, de club uh, van de cordeliers. En uh, uiteindelijk op 21 januari, meen ik... Uh, werden zijn uh, stoffelijke resten uit het uh, pantheon gehaald... En, uh, op een ander kerkhof uh, begraven. Ja. Kunt u geloven, de abbe Fauchet zit in de gevangenis... omdat hij ervan wordt verdacht mijn medeplichtige te zijn? Fauchet die niet eens van mijn bestaan weet. Maar dit volk is ontevreden met het offeren van een onbetekenende vrouw... en de geest van hun grote held... Vergeef mij, dat woord is een belediging. Maar Raab was geen held, maar een verscheurend monster... dat heel Frankrijk zou hebben verslonden door de burgeroorlog. Maar nu... Vive la paix! Een levendige fantasie en een gevoelig hart... beloofden mij een stormachtig leven. Laten degenen die om mij treuren dat onthouden. En laten zij zich erop verheugen dat ik zal genieten van de rust in de Elyséese velden... in het gezelschap van Brutus en alle oude helden. Kort na de dood van Charlotte Corday... breekt de terreur in alle hevigheid los als op 4 en 5 september 1793 de conventie de terreur tot de orde van de dag verklaart. Tenminste 20.000 hoofden vallen onder de kiotine. U hoorde een bijdrage van Human, het eerste deel van een vijfluik over de Franse revolutie... Gemaakt door Kees Vlaanderen, techniek Berikamer. In 1989 kreeg deze serie een eervolle vermelding van de zilveren reismicrofoon. U hoorde deze radioprijs al eerder langskomen vannacht. Keerpunten, dat is het thema bij VPRO's Woord hier op Radio 1. En Cyril Stefan die liet eerder deze dag, of eigenlijk twaalf uur geleden, dus dat is vrijdag... Via Facebook weten ja keerpunten van wie die radicale carrière-switches... bekeringen, verhuizingen, et cetera. Gasten in de studio? Of mogen we soms zelf ons verhaal vertellen? Lijkt me leuk. Ik zou zeggen, Cyril Stefan, mail je eigen verhaal... naar woord.vpiro.nl en wie weet komen we daar later in deze uitzending nog aan toe.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 naar woord.vpiro.nl. woord.vpiro.nl Of u schrijft, lekker ambachtelijk, naar de VPRO... ter attentie van woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Wilt u iets opnieuw beluisteren of nog eens even naar de programmering kijken? Dat kan via onze openbare Facebookpagina, dat is facebook.com woord.nl. En direct abonneren op de podcast, dat kan via vpiro.nl slash woord podcast. En ja, we hebben het over keerpunten. Dus wanneer u zelf melding wilt maken van een belangrijk keerpunt in uw leven... of uw omgeving, waardoor het wellicht voor u ook een keerpunt werd, of verwacht u in een soort stilte voor de storm van een keerpunt terecht te komen, mail het maar gewoon naar woord.vpiro.nl. En wie weet komen we daar later nog aan toe en kunnen we dat met andere luisteraars delen. Um, eens even kijken. Ja, Patrick Holtkamp die zit klaar voor een kort journaal. En daarna keren wij met keerpunten gewoon weer bij u terug. Tot zometeen.